9 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Voor nog eens 1100 KLM'ers dreigt ontslag. Dat is bovenop de vrijwillige vertrekregeling en de KLM'ers die volgend jaar met vervroegd pensioen gaan. Dat zeggen ingewijden tegen de NOS. De ontslagen vallen door het hele bedrijf: piloten, cabinepersoneel en grond- en kantoorpersoneel. Het nieuws over de ontslagen volgt kort op de bekendmaking van de zorgwekkende halfjaarcijfers van de luchtvaartmaatschappij. Het verlies groeide naar 493 miljoen euro. De omzet duikelde met 75 procent. De mondkapjesstudie die RIVM-directeur Jaap van Dissel gisteren aanhaalde... is onduidelijk over het nut van de maskers. Dat meldt zuur. Van Dissel zei dat er geen bewijs is dat een landelijke mondkapjesplicht werkt... en verwees naar een Noors onderzoek. Maar die onderzoekers zeggen dat het best kan dat zo'n verplichting in bepaalde situaties wel een positief effect heeft. Bijvoorbeeld in landen met grote uitbraken zoals België. Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, zegt in een reactie dat er geen bewijs is dat niet medische mondkapjes bescherming bieden. Op verschillende plekken in Amsterdam en Rotterdam moeten mensen vanaf woensdag overdag verplicht een mondkapje dragen op straffen van een boete... Het gaat om plekken waar het zo druk is dat het onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. In Amsterdam en Rotterdam worden de laatste tijd de meeste nieuwe coronabesmettingen gemeld. Vanwege de warmte morgen worden op de stranden snelwegen en in de treinen grote drukte verwacht. Op de stranden waarschuwt de reddingsbrigade voor muien en stromingsgevaar. In het zuiden en midden van het land is er later op de dag kans op smok door ozonvorming. Vuile stoffen blijven in de lucht hangen doordat er weinig wind staat. Mensen met gevoelige luchtwegen krijgen van het RIVM het advies om binnen te blijven. Het weer blijft vanavond nog lang boven de 20 graden. Het is hierbij helder en dat is ook vannacht nog zo. Morgen opnieuw zonnig en erg warm tot lokaal 35 graden in het uiterste zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu, Alternative FM You stay with me I don't know what I was thinking I guess your app Got me again tonight You know I want this And I keep letting you in But I can never trust Your kiss again You know Just stop. Nou ja, dat was Wendy Moore. Volgende week komt de nieuwe single uit. En dan is het de bedoeling dat we dat hier wereldkundig gaan maken. Met de nieuwe single erbij. Dus we lopen dan weer lekker voor de muziek uit. Bovendien denk ik dat als ik Wendy Moore afgelopen maandag hier bij Rainbow Radio heb gehoord. Denk ik, nou, het zou zomaar een collega van mij kunnen worden. Dus dat, dat is de volgende stap misschien wel. Eh... Wat er komende week gaat gebeuren, dan wordt het echt wel een beetje een soort Zandvoorts verhaaltje. Maar dat, dat hoor je volgende week wel. De bedoeling is dat wij onze burgervader hier aan tafel gaan krijgen. En dan denk je, dat is een beetje een stijve man. Nou, vergeet het maar, want hij is echt wel een beetje thuis in het alternatieve muziekcircuit. Hij komt regelmatig op bevrijdingspop. En hij had er de smoor in dat het uh, dit jaar niet door is uh, gegaan. Dus dan weet je ongeveer al uh, welke kant het op gaat. Nu zie je Connor met een, uh, met een uh, Joy Division uh, shirt rondlopen. En Connor is een van de mensen die, uh, die binnenkort ook hier wat, uh, wat gaat doen. Uh, want wij gaan iets, uh, en dat ga je het komende uur uh, al een beetje horen. Wij gaan nog iets uh, spannends uh, bedenken en dat, uh, dat gaan we straks een beetje uh, verklappen. Uh, maar die heeft hier een shirt aan van Joy Division en de burgemeester die had iets, want hij was op een gegeven moment uh, bij mij telefonisch in de uitzending en uh, zegt ja, wat moet ik dan draaien? Nou, draai maar iets van Joy Division, want het is 40 jaar geleden dat Ian Curtis overleden is. Dus ja, nou als je dat als muziek smaak hebt, dan weet je ongeveer wat voor burgemeester je hebt in dit dorp. Het is er dus niet één van. Handjes de lucht in en van uh, jongens, uh, weet je, uh, de, de André Hazes-achtige uh, uh, songs. Die, dat, dat, dat komt bij, uh, bij Molenburg dus echt niet uh, uit zijn speakers. Dat is meer uh, Jak. Dat is, dat is een vage band ergens uit Engeland. Um, dan had ik ook uh, begrepen dat hij uh, iets uit de jaren tachtig uh, komt even niet op welke band dat uh, is. Uh, maar bijvoorbeeld ook Chaco waardeert hij heel erg. Nou, dat, dat zijn dus bands die altijd een beetje in het alternatieve muziekcircuit hebben rondgewaard. Dus, dus daar gaan we het in ieder geval volgende week wel over hebben. En dan is het altijd mooi als je dan ook een nieuwe single aan mag kondigen in de persoon van Winnie Moore. Want dat is leuk. Dan mag de burgemeester eventjes daar ook wat vragen over gaan stellen. Want tenslotte, we hebben een beetje toch ook een muzikaal dorp. Getuigen onze gasten van vandaag. Want uh, Jurjaan komt ook uit dit, uh, uit dit uh, gehucht, <laughs> zou ik bijna zeggen. Uh, alleen in de zomermaanden heeft dat een beetje stadse kenmerken. Uh, en dat uh, is dan een beetje het spoorboekje van volgende week. Maar goed, we gaan natuurlijk ook uh, nog even wat uh, stevig werken draaien. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Want uh, er komt nog iets uh, voorbij. Van Charmless Eye. Noord-Hollandse band. Uit Alkmaar wel te verstaan. Deze band komt uit Den Haag. Dat is ook wel, uh, dat is ook wel een stad uh, die een rijke muziekgeschiedenis uh, uh, kent. Zeker uit de jaren zestig. Voor de mensen die wat ouder zijn... Maar de Bohems is zo'n band uit Den Haag. En dit is hun nieuwe single von Vizennepark. En komende zaterdag zijn ze te horen bij vriend en collega Willem de Waard. Want dan zal hij ze aan de tand gaan voelen over het materiaal wat ze maken. Kortom, rachende gitaren hier bij Alternative FM.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 Bart gewoon uh, gewoon vaste prik geworden wat dat dan gaat. Uh, of ik er zit of Walter er zit, stijf vast staat hij wel op het lijstje. Veeline met uh, alleen. Het grappige was op een gegeven moment dat zij op een gegeven moment zeiden van ja, we worden weer eens toegevoegd uh, op een uh, lijstje en uh, ja, daar reageerde die konden zo van ja, wij draaien hem al een hele tijd hier uh, bij uh, deze lokale omroep. Goed, uh, inmiddels uh, ook aangeschoven Demi, goedenavond. Goedenavond, ja. <laughs> Um, want uh, niks is zonder een reden. Want uh, uh, we kunnen het een beetje, klein beetje wereldkundig uh, maken. We gaan uh, ook nog iets doen met 3 voor 12 Noord-Holland. Ja, dat is zeker. de reden waarom jij erbij zit. Ja, zeker. Ja. Um, want het uh, ja, zit een beetje aan een invulling te denken... Van, uh, dat we dus ook wat meer muziek uit uh, Noord-Holland... Ja. Uh, uh, en jullie willen dat natuurlijk ook graag op een radio ja. zender ja. laten horen. toch? Dus uh, eigenlijk voor de volledige regio Noord-Holland... Ja. ja, we hebben de middelen. Uh, want we hebben een webcam, die, uh, die staat nu aan. Dus wat dat, gaat, uh, gaat, dat uh, gaat dat ook uh, goed komen. En uh, we hebben een stream uh, op een website, die hebben we ook. Maar die hebben jullie, denk ik, daar zullen jullie denk ik ook wel de middelen voor hebben om een, uh, een stream uh, te, te kunnen doen, denk ik. Dat moet mogelijk zijn. Dat moet mogelijk zijn. En uh, ja, dan, dan wordt er dus ook een invulling uh, gegeven wat, wat jullie uh, graag willen uh, behandelen. Wat, waar wij dan misschien een beetje het over het hoofd te zien, want dat is een beetje de gedachte er eigenlijk achter. Nou, het punt is natuurlijk dat we elkaar gewoon complementair aanvullen. Ja, ja, ja. Um, goed. Uh, nou, hebben wij een muzikale gast in ons midden. Uh, uh, dat is uh, Julian natuurlijk. Hallo. Hallo, Julian. Ja. <laughs> uh, want, uh, uh, want de Operation Hurricane is een Noord-Hollandse band. Dat is feitelijk waar. Ja. ja. Is het nou? Het is Haarlem, toch? Ja. ja. Jullie zijn uh, gesitueerd in Haan, maar... Gesitueerd uit Haarlem, gevormd in Haarlem, gebaseerd in Haarlem. Ik mm. kan nog weer meer woorden zoeken, maar het is wel duidelijk volgens mm. mij. 023 hou je haaks. <laughs> Zeker. Ja, uh, even over, uh, over de band zelf. Wanneer, wanneer zijn jullie eigenlijk nou echt begonnen? 2016. Dus ze bestaan al alweer vier jaar? Bijna, ja. ja. Uh, hoe is dat uh, ontstaan zo? Uh, gewoon op het conservatorium. Toen ik in het eerste jaar zat um, ben ik met een bassist en een drummer een repetitieruimte ingedoken omdat er een bepaald liedje is wat ik heel graag wilde coveren en lang verhaal kort dat liedje konden we niet spelen want dat is gewoon veel te moeilijk. Uh, dus zijn hebben maar eigen muziek gaan maken en toen is dat zich gaan ontwikkelen ja. en nu zijn we hier. Dat ja. is het even heel kort. Ja, dat, dat is de korte versie. Ja. Um, wat mij opvalt ook nu weer, je kan ze dus ook klein spelen. En ja. dat, dat vind ik het meest verbazingwekkende. Hè, want uh, we denken als we Operation Hurricane op het podium zien... dan vallen jullie als het ware echt uh, het podium als het ware aan. Hè, in, de, in dat opzicht. Zeker. Dus uh, in, in, in, in, dan denk ik van nou, uh, het liedje staat ook... als jij hem helemaal uh, met een akoestische gitaar speelt. Uh, blijft het gewoon overeind uh, staan. Ja, belangrijk ja. voor ons zijn daarin twee elementen eigenlijk. En dat is dat hoe hard we ook spelen en hoe los we ook gaan... er is altijd een element van controle. Mm. Um, dat komt heel erg terug in het akoestische. En daarnaast, we houden alle drie van hele verschillende soorten stijlen. We hebben het er al heel even kort over gehad... wat voor dingen ik allemaal leuk vind. En Max zit weer in een andere hoek en Jari zit weer in een andere hoek. Maar aan het eind van de dag zijn we alle drie gewoon fan van goede liedjes. Ja. En goede liedjes blijven in de essentie ook staan. Ja, uh, je hebt het over controle... Is dat belangrijk, een element, uh, controle hebben over iets... dat het een, uiteindelijk een goed eindresultaat is? Is dat een vorm van controle hebben over? Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Um, en het paradoxale daarin is dat je ook controle, controle kunt hebben... en dus gecontroleerd de controle kunt verliezen. Maar dat is heel en, filosofisch. Ja. Ja. Maar uiteindelijk gaat het erom dat als je ja. alleen maar een soort van hard en, en funzig speelt, ja. dan, dan vlieg je uit de, uit de bocht en dan wordt het sloppy, dan wordt de timing slecht. Ja. Um, en wij staan er alle drie met zo'n mindset in dat we daar gewoon... Dat vinden we vet als het een bewuste keuze is, zeg ja. maar. Anders gaat het je op een gegeven moment tegenhouden. Ja, oké. Okay. Kijk ook even naar Demi, want uh, wellicht... Uh. Ja, is dat niet precies eigenlijk waar uh, Undefined over gaat? Ja, ook toevallig andere... wel persberichten uh, richting 3 voor 12 Noord-Holland ontvangen heb. Ja. <laughs> ja. En uh, hoe is het balletje gaan na de release? Best wel goed. Verrassend snel eigenlijk. Um, heel veel leuke playlists en websites waar hij in terecht is gekomen. We zijn heel blij dat hij door Nevermind The Hype gedeeld is. Uh, hij is ook gedeeld door een muziekblog uit Frankrijk en Sick. in Boston, geloof ik. Dus voor voor een eerste single, en dat zeg ik dan nou even tussen aanleidingstekens, voor een eerste single van een band die al drie jaar niks meer heeft gedaan. en al in vier jaar eigenlijk nog geen representatieve muziek online heeft gezet, ben ik er heel erg tevreden mee. Oh, fijn. Ja. En jullie zijn ook getekend bij een agency. Ja. En wat betekenden zij voor jullie? Um, we zijn met hen een samenwerking aangegaan voor de promotie van onze laatste single. Mm -hmm. Um, dus de single na Bittersweet. Oh shit, komt er een single naar Bittersweet? Blijkbaar wel. En <laughs> de, ja En de promotie van de EP zelf. Uh, en daarnaast zijn ze ook wat optredens voor ons aan het regelen. En een soort van een label voor ons aan het uithangen. Dus op dit moment hebben we gewoon... Uh, een hele leuke samenwerking met elkaar. En betekenen we eigenlijk verbazingwekkend veel voor elkaar ook. Um, jullie omschrijven je muziek natuurlijk als pseudo-grunge... Het goed uh, <laughs> um, als je dat goed, zelfbedachte maar, genre. Als je dat gevoel van pseudo Grunge in één zin zou moeten omschrijven... hoe zou je dat doen? Hoe abstract mag ik die zin maken? <laughs> <laughs> Oké, okay, het minder serieuze antwoord, daar begin ik mee. Het is, uh, is dus like grunge, maar het is ook zo niet grunge, man. <laughs> om, om dat even concreet te, uh, te verwoorden... we spelen heel erg met de intentie... En de energie en de rauwheid van grunge. Maar wel met een moderne insteek. Dus dan heb ik het over die, die controller waar we het net over hadden. Mm -hmm. Maar ook uh, de manier waarop wij onze sounds invullen. Dus ik met mijn gitaar, Jari met zijn basgitaar. En ik zou wel willen zeggen een hele moderne mengelmoes... aan verschillende uh, genres die erin terug te vinden is. Dus dan heb je het over grunge, maar ook over prog uh, metal. En over punk. En zelfs ook over popmuziek. Dat is... Onvoorkomelijk, want we studeren alle drie popmuziek. Mm. Um, ja. En die invloeden zijn eigenlijk ook uh, allemaal bij elkaar gekomen als jullie dat, he, het muziekproces ingaan, als ja. het ware. Ja. ja, en het is niet zo dat we bewust de ruimte instappen en zeggen: Oh, nu gaan we een punkliedje maken. Nee, okay. Maar vaak is het, uh, het zijn het bijna de vooroordelen die je meeneemt, een repetitieruimte in, die het eigenlijk van tevoren al bepalen hoe het liedje eruit gaat komen, zeg maar. En om het af te maken, al die verschillende soorten genres komen uiteindelijk samen op de gehele EP, zeg maar. Die hele EP bij elkaar is dus een soort samenvatting van alles wat we doen. En mogen we al weten hoe die gaat heten? Nee. Uh, jammer. Ja, hij geeft dus nog niet alles nee. prijs. Alles op zijn tijd, ja. Uh, is dat ook om het een beetje spannend te houden? Dat, dat, dat, dat, dat je daar ook over nadenkt? van Wat geef ik weg aan onze achterban? Dat je niet uh, alles uh, prijs wil geven... en dat er ook een bepaalde vorm van verrassingen uh, ja, over moet blijven. Is dat ook belangrijk? Mm, ja. Jan? Ik zou het eerder zien als niet te snel je kruid verschieten. Mm. Want het, het gaat nog wel heel even duren voordat die EP er is. Dus als we nu alles al zouden verklappen... dan tegen die tijd zit niemand er nog echt op te wachten, zeg maar... omdat je er al zo lang mee bezig bent. Ja, ja, ja. Uh, ik uh, kijk jou ook nog even aan of je nog iets... Uh, ja, iets wil toevoegen of vragen. Nou ja, jullie zijn natuurlijk heel erg op zoek... naar een soort van het overbrengen van een bepaalde boodschap. En ik vraag me heel erg af... in hoeverre maakt de volgorde van... Um, het uitbrengen van alle singles daarin uit? In hoeverre heeft dat, zeg maar, invloed op de boodschap? Um. Dat vind ik een hele goede vraag. Ja, dat is inderdaad een hele goede, ja. Bij het faseren van de singles. hebben we vooral gekeken naar. welke muzikale invloeden er het meeste naar voren komen. En een soort van welk deel van onszelf laten zien. met elke single. Dus we zijn begonnen met Undefined. Die is het meest poppy, meest makkelijk in het gehoor liggend. laat ik het daarop houden. van alle. Liedjes op de EP, um, een bepaalde hoeveelheid. Daarna komt dus Bittersweet, dat is de tweede, die hebben we net aangekondigd. En die is uh, minder makkelijk in het gehoor liggend. Um, en als laatste komt het hardste liedje wat, op de, wat er op de EP staat. Dus we hebben een soort van toegankelijk, een weerwar mengelmoes... Orkaan aan geluiden en een soort van muzikale stijlen en als laatste gewoon recht toe recht aan in your face ja. rockmuziek eentje die uh, gewoon als een uh, als een soort bokser uh, zo recht toe te binnen precies wat de band naam Operation Hurricane omvat. Ja. ja eigenlijk wel ja, Goed, um, je, je zei het, min of meer eigenlijk al: Undefined. Zal ik hem dan maar gewoon in de versie draaien, zoals die moet, moet klinken. En ik weet niet of je hem zo direct in de akoestische variant gaat spelen. Ja. Maar dan gaan we hem precies horen, zoals, uh, zoals die eigenlijk moet klinken. En straks dus. Ja, dat is een hele andere uitvoering als, als Julian zo direct hier de gitaar erbij pakt. Horizon Hurricane met Undefined. net uh, gezegd of ik uh, niet uh, dorpsomroepers zou kunnen zijn. Nee, Marcus, dat ga ik niet doen. Dus dat... Uh, ja, uh, uh, dan kunnen we dus ook weer dat hele we bekende geluidje laten klinken zo van... Wah, wah, wah. Maar ik, uh, ik doe dat dus niet. Um, we gaan uh, weer op uh, naar een blok uh, van twee. En ik denk dat zowaar daar ook uh, de akoestische versie van het nummer wat uh, we net hebben kunnen horen. Undefined van uh, Operation Hurricane. Uh, ga je er ook mee beginnen, Julian, of niet? Nee. Niet? Yes. Dus je sluit er mee af. Dat, ja. uh, dat is dan uh, bij deze meteen gezegd. Is uh, leuk. Uh, wat, uh, wat is het eerste nummer wat je gaat uh, laten horen? Weet je nog dat ik het had over die uitdaging, dat hele oh, verhaal? Dat, dat verhaal, ja. ja. Uh, dit wordt dus een, uh, laten we zeggen, hele uitgeklede versie van onze aanstaande single ah, Bittersweet. Ah, nou, ik, ik, ik ben benieuwd. Ik, uh, laat maar horen. Wens me succes. Succes! <laughs> Same, it just wears a different hue. Windows busted all the same, just portrays a different view. And though I'm not to blame, it Sense you all the same. Oh Musk and beer still linger here, mixed with sex and fear. That makes the strongest kind of poison. Candles lit without conviction cannot mask the aura that's been living here. And though I'm not to blame, it wouldn't sense you all the same. Oh. I am the observer Scientists the subject all alone Oh the choirs they are faint. is all we see when we look into the mirror in our hands the choirs they are fading now we are the observers a scientist a subject all alone The time is coming, and while it's always been there, this narrator needs saving now, and this narrator needs saving. Dat was meteen de vuurdoop van deze single meteen. Ja. wanneer is het plan om hem uit te brengen? Julian, weet je dat al of gaat het nog even duren? Men weet dat al als het goed is. Men weet het al en. Wat, uh, wat, Kijk, oh, er staat oh, zomaar men... Oh, de Demi weet het in ieder geval. Ja, ja, dus... Mens staat achter je. Ah, Oké, okay, dus dan, dan moeten we dus uh, sowieso uh, drie voor twaalf uh, Noord-Holland in de gaten gaan houden. Dat, dat, dat sowieso. <lacht> uh, ja, want uh, die, die kunnen dus uh, wel vrij uh, vlot uh, daarmee uh, mee zijn. Uh, goed, dan is het moment daar. Dan gaan we dus uh, de akoestische versie horen van Undivined. En ik weet hoe die klinkt uh, akoestisch. Hij staat nog steeds recht overeind als het gaat... Om de inhoud van de, van de song. Dus uh, ik ben heel nieuwsgierig uh, hoe uh, dat uh, gaat uh, klinken. Uh, het, uh, het is. Ja, want ik, uh, is... ik moet we nog eventjes uh, een beetje naar je toe praten. Ja. want Je bent je kunt nog me even... ook een vraag stellen. Ja, ja, dat, dat... Oh ja, vraag. Nou, ja, vraag. Uh, waar ga ik waar <laughs> gaat het over? Waar gaat het over? Moet ik nou echt gaan. Nou, het liedje nou, heet Ongedefinieerd. Moet ik dat dan gaan definiëren? Nou. Laat het dommer zitten. In die tussentijd oh, okay. dat jij... Nee, nee, nee. nee. Wacht, ze ja. zijn me heel lekker aan het rekken. Dat kan ik goed gebruiken. <laughs> ja. je, je draait dit liedje regelmatig. Waar ja. denk je dat het over gaat? Nou, het is eigenlijk... Uh, nou ja, het is niet in een hokje te plaatsen. Dat, dat sowieso. En ik denk... Uh, kijk, het is een uh, vette single sowieso. En uh, ik bedoel, de volgende, uh, de volgende keer is het ook... Weet je niet wat, je, wat, wat Operation Hurricane... Die, uh, eigenlijk zei Demi het al heel terecht. Het is ook niet. Uh, het is van alles wat. Het uh, ene moment uh, kan er van alles in zitten uh, met, een, uh, met een behoorlijke geluidsorkaan. En dat, dat uh, verraadt ook uh, de naam van de band, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, beetje toch? De... Toch? Of ja. niet? De nou, operatie ja. en de orkaan, zeg maar. En de operatie en de orkaan. Uh, en, uh, wat, wat, wat, wat was het ook alweer? Uh, dat, die sessie die jullie, uh, i, i, ja, wat, hoe heet dat ook alweer? Niet Operation, maar dan... Isolation, Isolation Hurricane. Ja, Isolation Hurricane. Ja, wordt woordgrapjes blijven leuk. Ja, dat is blij, blijft leuk. Zou ik nou nog uh, gaan spelen? Ja, dat is goed, want ik denk, we hebben zo inmiddels uh, wel vol zitten dat jij je gitaar wil aflopen stemmen. Als die nou nog niet zuiver is, dan... Ja, uh... uh, dat denk ik ook niet. Uh, goed, hier is Undefined, maar dan in de akoestische versie. battle of the mind i'm feeling out of focus i'm lost in this ambiguous duality And we will be undefined entities forever And still See What do you say? your hand along the way But I sense you seem to stray away from Ja, zeker. Uh, en inderdaad. Het, is, uh, het, uh, het liedje blijft uh, ook in deze vorm gewoon overeind staan. Uh, dat is uh, de reden waarom het niet ook uh, akoestisch is uitgevoerd. Uh, we gaan weer even gewoon weer muziek uit de doverdoos uh, doen. Uh, One Less Gun, ook een van de, de nummers die uh, te vinden is... op uh, de laatste EP van Charmless Eye. En uh, dat is uh, waar je nu naar gaat luisteren. Survivors. The ones who might still fall Only words you should be fired You gotta turn into the way so turn around and show me No trigger to activate Precies van uh, Lee Rye was dat. Daarvoor one less gun van een andere stevige band. Maar dan uit uh, ja, uh, boven het uh, kanaal, zeggen wij dan uh, hier in Zandvoort. antwoord. Uit Alkmaar komen ze. Um, Charms Eye. Het is uh, 13 minuten voor 10. Uh, we gaan een beetje slangsbrand uh, de afbouw doen van uh, dit uh, programma. Ik, uh, ik ga nog even terug. Want. Uh, Demi die vroeg op een gegeven moment uh, iets over uh, het uitbrengen. En uh, dan de, uh, ook over uh, maatschappij en dat soort zaken. Uh, hebben jullie dat nu de laatste jaren zelf gedaan? En wat uh, is dat, uh, helpt dat natuurlijk dat dat werk uit handen uh, gaat bij jullie dan in dat opzicht? Um, we doen het nog steeds zelf. Oh. Ja. Um, het is niet zo dat ons werk uit handen genomen wordt. Maar... Kijk, we noemen het een samenwerking omdat we het ook echt samen gaan doen. Maar wat er feitelijk mm -hmm. gebeurt is wat, dat wij hen vragen om dingen te doen die wij niet kunnen. Mm -hmm. Omdat we of de resources, of de kennis, of de connecties niet hebben om dat uh, op dat level voor elkaar te krijgen. Ja. Want, want het, ik hoor dat wel eens vaker van muzikanten die dat ook zelf doen. Maar het, het schijnt ook soms wel eens killing te zijn als je dus uh, en dat doet en muziek moet maken. Want dat, ja. dat, dat is een beetje het idee. Eh. Het tweede leidt meestal onder het eerste. Ja, maar het eerste is. is noodzakelijk om het tweede te kunnen doen. Dus dat is een beetje het lastige daaraan, zeg maar. Hmm. oké. Okay. Ja. Uh. Denk jij niet zeg maar, dat dat hele <coughs> DIY-achtige... Um, wat er eigenlijk bij komt kijken... niet zeg maar een soort van opleving heeft nu door corona? Ja... Ergens in mijn achterhoofd denk ik ook nee. Kijk, het ding is... mensen hebben heel veel tijd nu natuurlijk. Hadden, in ieder geval. Het leven begint weer een beetje op gang te komen. Gelukkig helaas. Um, dus mensen hebben heel veel tijd gehad... om tijd te besteden aan de dingen die ze wilden doen. Eigenlijk is het grappig dat je die vraag stelt... want wij zijn daar het voorbeeld van. van dat het antwoord ja is, zeg maar. Mm -hmm. Door dankzij... Sorry Jaap, ik ga het toch zeggen. Ja. Dankzij de hele coronatijd heb ik de tijd gehad om een promo-plan van weet ik veel, veel pagina's te schrijven... en me daar ook echt toe te zetten om dat te doen, zeg maar. Met resultaat. Mm. Um, keerzijde daarvan is wel dat uh, je kunt ook een hele hoop fouten maken. Je kunt ook een hele hoop mensen tegen je keren... Um, waardoor je volgende keer twee keer zo hard moet lopen... om weer op gelijke hoogte te komen. Mm -hmm. um, maar ik denk wel, om terug te komen op je vraag... dat het DIY-gehalte, dus een soort van fuck it, ik doe het zelf, dat dat uh, een stuk groter is inderdaad. Ja, wat, wat ik zeg maar zelf heel erg merk um, aan andere organisaties zeg maar en muziek... is dat ik heb heel erg het gevoel dat mensen... het, het voelt een beetje een soort van paradoxaal. Zeg maar aan de een kant is dat DIY natuurlijk heel goed... want je krijgt dingen zelf voor elkaar... en je werkt heel erg voor je eigen hachje. Maar tegelijkertijd heb ik ook het idee dat juist door corona... dat, dat, dat hele wij-doen-het-zelf-gevoel... Um, ...in elk geval in de muzieksector best wel te nadelen komt. Ik weet niet hoe dat zit, zeg maar jullie hebben natuurlijk met Isolation Hurricane... ...ik heb zelf ook een bijdrage geleverd, dat was heel leuk... <lacht> ...gewoon wel mensen gezocht van, hé, hey, um, uh, wij, wij willen iets doen... ...en uh, we vragen jullie om een opname te maken en we doen het samen, weet je wel. En het, het mag misschien een beetje clichématig klinken, maar denk je niet... ...dat er meer van dat soort voorbeelden zouden moeten komen... ...of juist <clears throat> als resultaat van deze tijd... Ja, dat ben ik wel heel erg ja. met je eens eigenlijk. Eén um, ding wat ik er graag aan toe wil voegen... is dat dat verhoogde DIY-gehalte... heel erg je intenties naar voren brengt. Mm. Als er geen bedrijf achter je staat uh, om te zeggen... van ha, nou, misschien kun je dit beter even anders verwoorden... Zeg maar, dan wordt het heel snel duidelijk met welke intenties jij doet wat je doet. Ik denk dat we... Uh, onder ons drieën genoeg bands zouden kunnen noemen... waarvan we als we naar de social media kijken denken... ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Misschien doe je je wat groter voor dan je eigenlijk bent... Um, waardoor, je mensen wel, waardoor je die bands bijvoorbeeld juist minder leuk gaat vinden. Mm. Um, maar zoals jij zegt, ik vind wel echt... Het, het zou te gek zijn als er meer positieve voorbeelden zouden zijn... Um, specifiek natuurlijk in relatie tot de coronatijd... meer een soort van verbroedering en positieve energie. Ja, ontbreekt dat een beetje dan? Is het dan toch weer god voor ons allen... of ieder voor zich een god voor ons al zoiets? Um. Ik heb een beetje het idee dat het een beetje nog als los zand aan elkaar zit. Ik bedoel, uh, ik hoor ook... Ja, gerelateerd daaraan is ja. uh, poppodia die dan misschien op uh, om beginnen te vallen in dit, dit soort uh, ja. tijden, want, uh, want daar, uh, daar, daar, daar kijk je ook naar. Merk je dan toch dat het een beetje eilandjes zijn? Want ik denk van jongens, kom nou, want uh ,het, het, het, het, de sector staat op het spel. Ja, ja. Dat, uh, dat ben ik wel heel erg met je eens. Ja. En ik denk dat dat ook uh, later terug zal zien, <klappend> terug te zien zal zijn. And, mm. Um, in het verloop van deze tijd, zeg maar. Want de eerste paar weken van de echte lockdown... Ja. was iedereen super positief en open naar elkaar. Ja. Als je op straat liep, dan begroeten mensen je daadwerkelijk, zeg maar. Mm -hmm. en, zelfs hier in Zandvoort, ja. best een dorp, weet je wel. Ja. Ja. Um, de eerste twee weken heb ik tegen zoveel mensen hallo gezegd... dat ga ik mijn <laughs> leven niet meer kunnen reproduceren, zeg maar. Nee. Maar nu zijn we weer... We zijn wat verder, de, de, de ernst is wat afgezwakt. Oogenschijnlijk ja. in ieder geval. Ja. Um, en nu zijn we op een punt dat eigenlijk alles gevoelsmatig. Naar is, laat ik het netjes zeggen. Ja. Dus nu wordt het... Uh, alles wat je om je heen ziet en alles wat er aan regels wordt genomen is niet fijn. Mm. En je hebt er geen voordeel van. Dus wordt het veel meer eilandjes en ieder voor zich, inderdaad. Ja, en dat, uh, dat merk ik een beetje. Nou, ik denk eerlijk gezegd, zeg maar, die eilandjes, zeg maar, als je meer kijkt naar een soort van kleinschaliger niveau, echt lokaal... denk ik dat het heel erg naar goede komt van echt de lokale zin wel. Dat je nu zeg maar, dat podia ook zoiets hebben van, oké, okay, we kunnen niet veel mensen toelaten. Laten we dan voor kleinere bands kiezen waar al minder mensen op afkomen. Maar dan zit de zaal in elk geval wel vol. Kunnen mensen ook een keer zeggen, hé, hey, we hebben voor een uitverkochte zaal gespeeld. Ja. ja. Dat's, maar, ja. En dat is precies zo'n positief voorbeeld ja. van wat jij net noemde, zeg maar. Maar heb jij, hebben jullie, heeft Operation Hurricane al plannen voor vanaf september... wanneer zeg maar, eigenlijk alle maatregelen vooralsnog wegvagen? Tenminste, laten um, we positief blijven. We hadden, we hadden deze de komende maand twee optreden staan... die allebei gecanceld slash doorgeschoven zijn. Hmm. En er komt natuurlijk een EP-release aan. That's it. Hmm. Ik zit ook even naar het klokje te kijken. Ik dank je voor de, uh, jullie beiden eigenlijk voor de bijdrage. Want ja, ik moet er nog één draaien en dan ben ik verplicht. Want anders word ik opgekneld ergens in uh, muziekland. Want uh, ik heb iets aangekondigd en dan moet ik het ook uh, uitvoeren. Dank jullie aan ja, ja, dank Julian voor... En jij ook, Demi, voor, uh, voor even uh, daar ook uh, een toevoeging aan te geven. Tot over drie weken. Jazeker. Yeah. Ja, ik hou je eraan. Want dat, dat, dat, dat, dat, dat is echt... Uh, ik zit er nu al uh, een beetje met... Uh, ja, met ik zit me nu al een beetje zo van. Nou, gaat mh, helemaal lekker. Helemaal dat dat, dat lekker. Ja. Dat gaat helemaal goed komen. De uh, Arters, want dat is uh, de band waar ik mee af uh, moet uh, gaan sluiten. Uh, en dat is uh, de band uh, die uh, nog ook nieuw materiaal heeft achtergelaten. Something with Ocean straks. Veel plezier met uh, de mensen van uh, Nashville Radio. En ik ben er woensdag weer tussen 10 en 12. Maar dan niet met dit soort uh, muziek. Dag.